8 uur. Dit is Radio 1 Het Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u over supermarktketen Aldi, is op de vingers getikt door de inspectie. En met de inbraak in Den Haag neemt de spanning tussen Rusland en Nederland weer ietsjes toe. Eerste reacties hoort u al in het NOS-journaal. Dus is Mark Visser. Ja, Bijvoorbeeld minister Timmermans, die betreurt de inbraak. Gisteravond werd er dus ingebroken in het huis aan de Bandstraat... vlakbij de ambassade. Of daarbij iets is gestolen, is nog onduidelijk... zegt verslaggever Marcel Bril. De politie die zegt dat het om een inbraak gaat, ze zeggen uh, ook bij dat ze uh, nog niet kunnen zeggen of willen zeggen of ook zaken uh, meegenomen zijn. Maar er is wel uitgebreid uh, onderzoek gedaan, want ooggetuigen vertelden mij uh, dat er rond kwart over negen een aantal politieauto's uh, uh, aankwam. Uh, en uh, om kwart over elf, zoals ik net al schetste, uh, werd het lint weggehaald. Dus ze we zijn wel uh, twee uur binnen geweest. Het pand heeft geen diplomatieke status. Het werd gebruikt als woonhuis voor Russisch ambassadepersoneel. De politie werkt bij het onderzoek nauw samen met de Russen. En ook is er contact tussen Buitenlandse Zaken en de Russische ambassade. Het nieuwe incident zette onderlinge betrekkingen waarschijnlijk verder onder druk. De economie van China is in het afgelopen kwartaal met 7,8 gegroeid. En dat is iets meer dan in de eerste helft van het jaar. Zowel in China als in het buitenland was er meer vraag naar Chinese producten. Eerder dit jaar was de groei door de recessie juist wat afgenomen. Op de lange termijn zijn de vooruitzichten voor de Chinese economie volgens analisten nog onzeker. Supermarkten stunten steeds vaker met goedkope plofkip. Vooral marktleider Albert Heijn heeft de kip vaak in de reclame... zegt Stichting Wakker Dier die dit onderzocht. Ook andere supermarkten gebruiken vaker kip om klanten te trekken. De supermarktbranche vindt dat helemaal niet gek. Ik denk dat heel veel mensen zeker in deze tijd daarbij, daar blij mee zijn. En het is natuurlijk een artikel net als ieder ander artikel. Dus uh, ja, er is groente in de ABN News, een potpindakaas in de ABN B-stukje... en een gehaktbal en dus ook een stukje kip...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 Maar nu is er nog mist. Daar heeft het verkeer ook last van, Job Bakker? Ja, want behalve in het noorden en noordoosten van het land. komt in het hele land plaatselijk dichte mist voor. Alles bij elkaar: 25 kilometer file. Voor een vrijdag is dat redelijk normaal. Wel hebben we nu wat problemen door die mist. op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. bij Barneveld. 3 kilometer. De spitsstrook is daar niet open door die mist. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor Den Haag Malieveld. Daar staat drie kilometer file. De rechter rijstrook is dicht. Wij klagen al over het dalen van de koopkracht. Maar in Engeland worden gas en elektra opeens wel heel erg duur. Hoort u zo meer over.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 Voor een perfecte akoestische oplossing ga je naar incatro.nl Comfort heeft een klank De wandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door Vredestein Voor een perfecte akoestische oplossing ga je naar incatro.nl Comfort heeft een klank Schepper en Co in het Land gaat vandaag over de grenzen van moederliefde Je kind is drugsverslaafd en doet alles om aan geld te komen Hij steelt zelfs jouw schoenen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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. De Spanning tussen Nederland en Rusland neemt weer wat toe... na de inbraak gisteravond in een pand... dat beheerd wordt door de Russische ambassade. Bij aankomst vond onze verslaggever de deur open. Maar die ging ook heel snel weer dicht. Dit boek is echter nog niet gesloten. Gisteravond dus ingebroken in die Haagse woning. Wordt beheerd door de Russische ambassade. En de Russische krant Russia Today meldt alweer dat de spanningen tussen Rusland en Nederland blijven toenemen. Beelden van dat pand zijn ook alweer te zien op de Russische televisie. Ik ga erover praten met Jeroen Ketting. Hij is eigenaar van een adviesbureau dat Nederlandse bedrijven helpt in Rusland. Meneer Ketting, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het lijkt maar niet op te houden. Hè? Ziet u het met leden ogen aan? Eh... Uh... Ja en nee. Aan de ene kant is het natuurlijk vervelend dat dit zich zo uh, uh, ontwikkelt. Uh, ook een beetje, beetje onnodig uh, wel. En het is ook maar de vraag ja, waar het allemaal vandaan komt. Aan de andere kant voor, uh, voor de zakelijke belangen van, uh, van onszelf... maar ook van Nederlandse bedrijven in, uh, in Rusland... en van Russische bedrijven in, uh, in Nederland. Want vergeet niet dat meer dan 10% van de Russische export gaat naar, uh, gaat naar Nederland toe. Ja. Um, voor die wederzijdse belangen um, ja, zie ik vooralsnog uh, geen... Enorme schade optreden. Maar zou dat wel kunnen komen als die zenuwen zo bloot blijven liggen? Nou, uh, misschien voor Nederlandse bedrijven die. Um, uh, zeg maar te maken hebben met publieke aanbestedingen in, uh, in Rusland. Hè, die dus uh, niet naar, uh, naar bedrijven leveren. maar naar, naar overheidsinstellingen. Uh, uh, misschien dat het voor die bedrijven. Uh, ja, negatieve effecten zou kunnen hebben. Aan de andere kant, um, daar waar het uh, de business-to-business -business sector betreft... Uh, verwacht ik dat, uh, dat de zaken gewoon, uh, gewoon door zullen gaan. Wat, ik, wat, wat, wat wel te verwachten is, is dat um, Nederlandse bedrijven... minder happig uh, zullen worden om, um, om naar Rusland te gaan. Want vaak uh, bekijken we vanuit, uh, vanuit Nederland Rusland toch met een zekere angst... Um, en een zeker uh, ja, ongemak. En, en, en ja, dat wordt zeker verder gevoed op deze manier. Uh, maar ik neem aan, bedrijven die dus al actief zijn... die al contacten hebben, die handeldrijven... worden daar al op aangesproken? Um, nee, nee, nee. De bedrijven die, uh, vorige week was het, uh, was, het, was het voor een aantal bedrijven... die, die zich uh, bezighouden met melkproducten... en met, uh, met, met andere landbouwproducten uh, en, en, en de tulpen en dergelijke... was het even... Um, uh, angst en beven, maar ja, daar is verder. Uh, uh, he, he, zeg maar, die, die, die handelsbeperkingen hebben zich niet uitgebreid. En uh, de bedrijven die. Uh, de Nederlandse bedrijven die wij spreken, die doen gewoon nog steeds zaken zoals ze dat ook vorige week en ja. uh, daarvoor ook deed. Maar ik kan me voorstellen dat het bijvoorbeeld tijdens de lunch wel ter sprake komt. Adviseert u ze iets in deze, in deze zaak? Nou ja, als, als het ter sprake komt, dan, dan, dan zeggen we in principe dit... van, van uh, de business-to-business business, uh, handelsbetrekkingen... dus de handelsbetrekkingen tussen bedrijven uh, in Nederland en Rusland... Die, die, die, die hebben nog geen schade opgelopen en, en dat verwachten we ook niet heel erg. En je ziet ook dat de Russische maatschappij heeft een enorme afstand... tussen wat er in de overheid gebeurt, aan de ene kant... En, en, en wat de bevolking van Rusland denkt aan de, aan de andere kant. Ja. Um, je ziet ook dat, uh, wat, er, wat er dan vannacht is, uh, is gebeurd met dat, uh, dat pand in Den Haag. Um, nou, het is nu in, uh, in Rusland, dat is het tien over tien ochtends. Um, je ziet wat berichtjes in de media, maar um, nog niet van een, uh, een dusdanig orde... zoals het vorige week het geval was. Nee, maar goed, ook daar wordt het inderdaad wel weer opgepikt. Het is natuurlijk ook wel weer, weer een klein incident. Het is nog niet duidelijk hoe het... Hoe het hoe de omstandigheden precies zijn. Um, aan de andere kant, het zou natuurlijk kunnen... dat het op den duur wel tegen je gaat werken. Wat, wat adviseert u de regering op het ogenblik te doen? Um, nou ja, in, in actief uh, contact uh, blijven... met, uh, met, met, met de Russische ambassade in, uh, in Nederland... maar ook met het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Um, uh, dit soort... Uh, uh, ...gebeurtenissen zoals dat, uh, dat, dat huis waar dan, uh, waar dan ingebroken is... ...dat zo snel mogelijk en niet uh, over één of twee weken pas... Maar, ...maar met één of twee dagen zo snel mogelijk uh, die situatie ophelderen... ...en, en duidelijk uh, en intensief blijven, blijven communiceren. Ja. Uh, het, dus, het, het, het wreekt ons nu een beetje dat we in Nederland natuurlijk altijd met het vingertje klaarstaan... ...om, uh, om, om, om Rusland de les te lezen... En of dat nou terecht is of onterecht, um, ja, Rusland is niet een, een, een, een land en Russen uh, zijn geen mensen die um, zich graag de les laten uh, lezen. Dus die uh, Russen vinden over het algemeen Nederland een, een, een prachtig land, een leuk land, doen graag zaken met, uh, met Nederland. Maar op, op het moment dat wij het, um, het domineersvingertje uh, de lucht in laten wijzen, dan... Um, ja, dan wekt dan, dan het wat vrevel bij de Russen. Dat is zo, zowel bij de overheid als bij het volk het, het geval. Ja, dat blijkt. En meneer Ketting, aangaande het bezoek van Koning en Koningin aan Moskou? Ja, ik denk dat dat gewoon, gewoon door moet, moet gaan. Um, dus ik, uh, er, er komt ook een grote groep bedrijven mee. Ja, dat is belangrijk, belangrijk voor het bedrijfsleven. Het is belangrijk voor het bedrijfsleven. En nogmaals, Nederland en Rusland zijn voor elkaar belangrijke handelspartners. En Nederland is voor Rusland niet minder belangrijk dan Rusland voor Nederland. Nogmaals, 10% van de Russische export gaat naar Nederland. En Nederland is altijd, behoort tot de twee grootste investeerders in Rusland. Veel Russisch geld zit ook via houtsterbedrijven in Nederland... Dus, dus eh, de soep die zal niet zo heet gegeten worden als die, als die wordt opgediend. Goed. Jeroen Ketting, eigenaar van adviesbureau dat Nederlandse bedrijven helpt in Rusland. Hartelijk dank voor uw commentaar. Geen dank. Goedemorgen. Ja, Dan is het nu nog uh, de kwestie Greenpeace. Want precies 30 jaar geleden werden de eerste van de 30 Greenpeace-activisten... op de Arctic Sunrise opgepakt door de Russische kustwacht... toen ze een boorplatform van Gazprom wilden beklimmen. En daarbij gingen de Russen dan weer handig te werk... Het klopt inderdaad dat de Russische kustwacht uh, meerdere malen schoten heeft gelost. Zowel uh, in de buurt van de actievoerders bij het platform, in de lucht en in het water. Uh, ze, hebben ook met, uh, nou, ze hebben zowel met messen als wapens uh, uh, gericht op de actievoerders. Daarnaast hebben ze uh, maar liefst 11 waarschuwingsschoten gelost uh, op de Arctic Sunrise. ...en gedraagt om dat werk op het schip te schieten. Faiza Ulazen hoorde u van Greenpeace. Ze staat vandaag voor de rechter om te horen of haar voorarrest wordt verlengd. In Nederland voert Greenpeace vandaag actie om het lot van de activisten... ...nogmaals onder de aandacht te brengen. Jorien de Lege van Greenpeace, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat u dan doen? We gaan de hele dag op de grote markt in Groningen staan... ...en daar hebben wij een grote kooi bij ons... ...die verdacht veel lijkt op de kooi in de Russische rechtbank... En mensen mogen daar 30 seconden van hun tijd doneren. om in de schoenen te gaan staan van de Arctic 30 en uh, hen in uh, te spreken. Hm. Hoe kijkt u in dat kader uh, naar die inbraak dan van afgelopen nacht? Want het is weer een incident of incidentje. Wat vindt u daarvan? Ja, ja, we hebben eigenlijk een veel groter uh, incident aan ons hoofd en dat zijn die ja. 30 mensen die daar vastzitten. Dus om heel eerlijk te zijn, uh, proberen we ons daar zo min mogelijk uh, mee bezig te houden en ons te concentreren op de mensen daar. Nou precies, ik, daar, daarom vraag ik het. Dit leidt me misschien wel wat af. Uh, niet voor ons, in of, ieder geval. Of en beïnvloedt voor de omstandigheden. de regering ook niet. Nee, of beïnvloedt de omstandigheden, want de relatie wordt er niet beter op. Ja, zoals nee, ik al zei. Wij zijn daarin geen speler, dus wij kunnen er wel van alles van vinden, maar we hebben er toch geen invloed op. Dus wat wij nu proberen te doen is om ervoor te zorgen dat deze mensen in Rusland niet vergeten worden. En daarom staan wij vandaag ook weer in Groningen. Goed. Er zitten twee Nederlanders in voorarrest, de andere is zijn mannes uh, Ubens. Zijn voorarrest is verlengd. Had u iets anders verwacht? Nee, helaas niet. Je blijft altijd hoop houden. Maar wij verwachten dat ook Pfizer vandaag net als alle anderen te horen zal krijgen dat zijn voorarrest blijft. En wat is dan de verwachting? Hoe gaat het dan verder? Het is heel moeilijk te zeggen. Het voorarrest mag duren tot 24 november. Dan zou in principe het onderzoek naar piraterij afgerond moeten zijn. Maar de onderzoekscommissie mag ook nog vragen om twee maanden verlenging van dat voorarrest. Dus in het allerergste geval... Uh, zitten deze mensen in totale onzekerheid in smerige Russische cellen... tot begin volgend jaar. Ja. Uh, we konden lezen dat uh, Faiza een brief heeft geschreven... dat het uh, niet zo goed gaat in de gevangenis, dat het heel zwaar is daar. Uh, heeft u nog contact met beiden? Uh, nee, nee, deze brief in de Boeksterand uh, was voor ons uh, het gezegd ook een verrassing. Uh, het is kennelijk een uh, journalist wel gelukt om uh, allerlei uh, informatie naar haar toe te brengen. Waaronder een boek waarvoor we hem uh, zeer dankbaar zijn. Want het laatste wat wij weten is inderdaad dat al onze brieven, onze boeken, onze pakketjes haar niet bereiken. Uh, ondanks dat ze wel weet dat ze er zijn. En dat is natuurlijk heel schrijnend want iemand die zo lang uh, toch in redelijke isolatie zit zonder iets te doen. En maar een uur uh, lucht per dag in een of ander smerig uh, buitenhokje. Ja, dat, dat is voor ons wel heel moeilijk om te lezen. Maar ook echt dat we deze situatie zo snel mogelijk kunnen veranderen. Ja, en dat blijkt, daaruit blijkt dus dat ze ook niet mogen bellen of schrijven eigenlijk? Sorry, dat schrijf ik niet. Zij, kunnen, zij kunnen, mogen niet bellen of schrijven, want anders zouden ze toch misschien contact met u kunnen krijgen. Uh, nee, nee, wij praten uh, uh, uit alle macht om Vaja uh, in ieder geval haar ouders te laten bellen. Uh, want jij, ja, is begrijpen begrijp, die zitten ook in grote onzekerheid over hoe het met haar gaat. Um, maar de enige informatie die wij tot nu toe krijgen is via advocaat. En dus nu uit de Volkskrant. Ja, nou goed. Hopen op uh, dat het binnenkort wat beter gaat. Jorin de Leger van Greenpeace, hartelijk dank. Graag gedaan. Naar de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met een hele normale vrijdagochtendspits. 11 files, 30 kilometer bij elkaar. Wel problemen op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen... voor knooppunt Ketelplein, 3 kilometer. Op het knooppunt is de verbindingsweg... naar de A20 richting Hoek van Holland afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. En ook een aanrijding op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... bij Den Haag-Malieveld staat 4 kilometer file... maar de rijstroken zijn weer vrij. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal kwart over acht geweest. De inspectie SZW, voormalige arbeidsinspectie, constateert in een rapport dat supermarktbedrijf Aldi niet goed omgaat met het personeel. Blijkt uit een brief van de inspectie en die is in handen van de NOS. Volgens de inspectie is de werkdruk te hoog en is er sprake van ongewenste omgangsvormen. Ben Hogedamp, bestuurder van CNV Dienstenbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Komt dat voor u als een nieuw bericht? Nee. Het feit dat de inspectie dit vaststelt, uh, dat is ons al heel lang bekend. Uh, maar het feit dat het nu uh, officieel is vastgesteld, daar zijn we wel behoorlijk uh, blij mee. Ook al is de aanleiding echt beroerd. U heeft zelf ook onderzocht, 500 klachten verzameld over al die... Uh, wat voor een beeld kwam daaruit naar voren? Uh, een beeld dat er uh, sprake is van een werkdruk die uh, maakt dat er echt fysieke klachten uh, ontstaan, RSI-achtige klachten. Zowel aan de rug, dat speelt veel in de distributiecentra, als ook aan de nek en aan de armen. En dat heeft heel veel denk ik te maken met uh, repeterende ha uh, handelingen zoals uh, aan kassa, ja. kassa's ontstaat. Uh, dat is één. Uh, twee, uh, dat er uh, een soort nou, wer de werkdruk in totaal heel hoog is. Uh, mensen uh, verdienen soms best aardig, zeker filiaalleiders bij Aldi. Maar in ruil daarvoor moeten ze wel enorm veel uren maken. En is elk probleem wat er speelt, hun probleem geworden. Uh, want de targets moeten gehaald worden. En, uh, en intimidatie heeft daar denk ik ook uh, heel erg mee te maken. Oh, dat zijn uh, die ongewenste omgangsvormen? Ja, en intimidatie is natuurlijk een, een ingewikkeld woord. Ik denk dat de arbeidsinspectie dat ook niet letterlijk kan meten. Maar wat wij uit ons meldpunt al uh, uh, kregen... is dat er een vorm van druk opgelegd wordt om maar uh, zaken te halen... Dat die heel groot is. En dat wordt continu ook voorzien van een vrij strak beleid... wat ja. heel erg van boven naar beneden is. En die twee dingen... Het feit dat het heel erg geregeld wordt. Dat ze zeggen, wij willen dat het allemaal goed gaat. We willen goed voor je zorgen. Maar je moet het wel doen. Uh, dat, dat is denk ik wat maakt dat mensen op een gegeven moment het gevoel hebben dat ze niet kunnen ontsnappen. En dat voelt dus heel nadrukkelijk als intimidatie. Nu is Aldi de afgelopen jaren vaker beschuldigd van slecht personeelsbeleid. Is dit nu de eerste keer dat dit is vastgelegd in een officieel rapport? Ja, dat is de eerste keer dat dit officieel is vastgelegd. Ja, ja en nou is de vraag wat er daarmee gaat gebeuren. Want Aldi reageert daar meestal niet zo op. Nee, en ik denk dat dat laatste, het niet reageren, eigenlijk ook helemaal niet zo slim is in deze uh, tijd waarin we alles uh, moeten liken, uh, maar... Ja, dat hoeft niet, maar... Uh, nee, dat hoeft niet. Nee, maar dat is wel uh, het gebrek aan transparantie. Dat maakt dat zij uh, dingen die ze wel goed doen uh, ook niet in de etalage zetten. Uh, dus uh, zij moeten wat mij betreft echt nu eens een keer uh, daar iets over gaan zeggen. Ook omdat het de cultuur van het bedrijf betreft. En ik denk dat daar gewoon ja, wat, uh, wat meer openheid van zaken moet komen. Ja. Meneer Hogedam, als ik ja. u even te onderbreken, mag u uw mobiele telefoon gaat, kunt u die even opnemen? Nee, want dat zijn wij ook. Maar deze telefoon kraakt zo. Oké, okay, goed. <laughs> dus neem hem toch maar op. Ja, is goed. Bent u er al? Ik ben er nog. Ja, heeft u hem opgenomen inmiddels? Ja. Ja, dat heb ik gedaan. Dit klinkt een stuk beter. Oké. Okay. Heel goed. Jan, we waren nog niet helemaal klaar. Uh, want hoe gaat u hier nu mee verder? Want gaat u nu ook bij zijn aandringen op contact en op, op overleg? Ja, wij, wij zijn al de laatste maanden, hebben wij informeel overleg gehad. En afgelopen maanden zelfs formeel overleg. En daar, ook daarin merk ik nog wel een behoorlijke mate van stugheid. Ze erkennen nu wel dat dat probleem er is. Dat kan ook niet anders, want het blijkt uit stukken die ze zelf hebben overlegd, heb ik begrepen. Uh, maar uh, En daarmee verdwijnt het verhaal een beetje dat het aan individuen ligt binnen de organisatie. En dat het beleid allemaal op orde is. Nee, het beleid is dus, is dus niet op orde, want ze hebben gewoon... ...dingen niet gemeten die ze hadden moeten weten. En ze hebben daar ook niet naar gehandeld. Ze hebben werknemers niet geïn, uh, geïnformeerd. En bovendien zijn er nog wel een aantal andere klachten ook... Uh, ...tijdens dat onderzoek naar boven gekomen... ...waar ze ook wat mee moeten. Maar het feit dat ze herkennen, herkennen meneer Hoogendam... ...is dat een goed teken dat ze er ook bereid zijn iets aan te doen? Nou, dat is, wat, dat, dat, dat is nu het grote afwachten. Uh, ze, uh, zij moeten het erkennen. Uh, uh, en, uh, want... Ja, het, is ik, het staat nu als een paal boven water. Uh, ondanks dit trouwens uh, kunnen ze nog steeds in beroep gaan. Zeker, uh, ze kunnen nu reageren uh, binnen twee weken. Op die, op die kennisgeving van eis, of ijs. als dat omgezet wordt naar een eis... ...mogen ze zelfs juridisch tegen gaan procederen. Ik verwacht niet dat ze dat gaan doen. Sterker nog, ik weet dat ze zeggen dat ze nu onderzoek gaan doen. Maar wat ik ook al weet uit het bedrijf is dat ze dat terugbrengen van... ...oh, we hebben iets niet onderzocht, gaan we onderzoeken... Maar uh, de eis gaat veel verder die de arbeidsinspectie stelt. Zij willen gewoon dat uh, op grond van het onderzoek... er ook juist beleid geformuleerd gaat worden. Dat dat beleid ook uh, gedragen wordt door met name de ondernemingsraad... en dat er ook samengewerkt wordt met betrokkenen. Tenminste, zo stelt de inspectie het. En ik lees dat zinnetje, samenwerking met betrokkenen... samenwerking met, uh, met uh, CNV Dienstenbond. Want wij uh, hebben niet voor niks al die tijd op het knopje gedrukt... maar wij willen dolgraag met al die aan slag de situatie te verbeteren. Nou, Misschien komt dat er op dit moment dan van Ben Hogerdam, bestuurder van CFV Dienstenbond. Hartelijk dank. Geen dank. Hebben we hebben natuurlijk gevraagd aan Aldi om een reactie... maar die is nog niet bereikbaar voor commentaar. Mark-Robbie Visser heeft zo appelsap. Watch you drinking? my whiskey. Now won't you have a double with me? I'm sorry. Zet hoort u Never Forget You. We gaan snel naar Herksen, want het oogstfeest is al wel begonnen. Zo lijkt mij, Mark in Visser. Ja, ja, het is feest. Ja, het is toch feest? Het is feest. Dat is het zeker. Ja, heerlijk. Ja. Hard voor gewerkt. Ja, ontzettend stijf en zo. En uh, helemaal uitgerekt bij het plukken. Ja, lekker. En is het uiteindelijk de moeite waard? Het is de moeite waard, maar ik heb er niet hard voor hoeven werken. Oh, Nee. Nee hoor, want ik heb het laten doen. Oh, dat is lekker. Maar hoe doe je dat? Nou, je gaat gewoon een ploeg studenten uit Amsterdam vragen... en die vinden het heerlijk om hier appels te plukken. En dan krijgen ze een kopje ertessoep en een bordje boerenkool... en dan zijn ze de hele dag onder de pannen. zijn gauw tevreden. Zijn maar hoe organiseer je nou een groep studenten uit Amsterdam... even tussen twee haakjes? Omdat mijn dochter in Amsterdam woont. En uh, ja, dan heb je zo een clubje bij elkaar. Hoeveel fruitbomen heeft u? Ik denk... Uh... Ik moet het aan de buren vragen. Die weten, denk ik, weten hoeveel bomen ik heb. Dat weet jullie dat niet. acht. Ja. Ik denk een stuk of acht. Nou, dat is toch ja. niet zo moeilijk? Acht bomen. Nee, acht bomen, nee. <lacht> <lacht> <lacht> maar zij weet niet eens welke welke appel ze heeft. Dus ja. <lacht> jullie wel, u weet dat wel. Ja, we <lacht> ja. hebben een notarisappel, een sterappel, een nou, goudrenet. Ja. Nou, en je nog, je een vage. Vage. Ja? nog een hele vage. Nog nog een vage. vage. Die we niet die weten. We, die en die ook worden ook... dan, jullie horen het op de achtergrond al. De, de, de, de SAPmobiel is in Herksen gearriveerd. Dat is altijd een feestelijke dag. Dan worden die Appels, tenminste, een gedeelte van de oogst wordt dan tot sap geperst? Zeker, ja, 90% van de oogst. Oh ja? Ja, ja. ja maar houden we houden nog wat achter, hè? Qua gewicht, voor dan, voor de ja. Qua gewicht uh, aan sap, 90% van het gewicht van de appels. Kijk eens aan. Zo is het ook, ja. en dan. En uh, dat kost dan uh, een euro per liter, moet je daarvoor betalen? Ja, klopt. Is, ja. is dat duur eigenlijk? Is dat, uh... Nee, het is niet duur, want ik heb nog eens even geïnformeerd bij de groenteboer... en die vraagt 9 euro voor 5 liter. Aha. En een groenteboer laat dus ook zijn appels pessen en die ja. vraagt dan vervolgens weer 9 euro. Ja. Zeg, eh, hebben jullie nou een feestgevoel? Dit is toch een beetje de kroon op je werk, wat er nu vandaag gebeurt? Dat je straks met een auto vol sap naar huis gaat? Ja, dat is geweldig. Dat is toch wel, ja. Ja, ja. En jullie zijn echt een hoop appelhobbyisten. Bij feestjes hoort het ook. We nemen het mee naar feestjes, geven we ja? cadeau. Mensen zijn er heel blij mee, want het is echt heel lekker. Het is heel lekker. Het is echt ja. Heel lekker. Ja. ja. Dat is echt, uh, en het is zo leuk omdat het je eigen appels zijn. Ja. En, uh, ja. Fantastisch. Zeg, uh, ik heb begrepen een heel goed jaar. Vorig jaar was het aanzienlijk minder. Ja, wel iets minder, maar ik kan, ik kan niet zo goed inschatten hoeveel minder. Nee. Dat komt zo meteen als ik we weet hoeveel pakken er uitgepest zijn. Nou, laten we even kijken bij die machine of, of jullie al hoe, hoe ver jullie oogst uh, inmiddels uh, er is. Ja, de appels gaan via een lopend bandje de machine in. Hè. Komt er dan gewoon aan de andere kant al sap, maar ook puree, de, de, de moes wordt nog weer apart bewerkt. Oh, er staat hier nog heel veel. Nu loopt de machine. Vast. Doet hij het niet meer? Ik zit vol. Hij zit vol. Hij Ook wel hij zit zeggen? want Anders pak ik even mijn schroevendraaier erbij. Ja. Als het nodig is. Nee, maar is het niet nodig. Hij begint zo weer. Hij, hij begint zo weer. Nou, daar ben ik blij om. Want er zijn nog heel wat appels te verpersen hier uh, vandaag. Goed. Mark. Robin Visser helpt bij de Sapmobiel in Herxen vanochtend. Daar gaat de schoenendoos vol bonnetjes. En daar de btw-aangifte.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 Werd gebruikt door ambassadepersoneel. De politie is direct een onderzoek gestart, waarbij nauw wordt samengewerkt met de Russen. Of iets is gestolen, is nog onduidelijk.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 De economie van China is het afgelopen kwartaal met 7,8 gegroeid. En dat is iets meer dan in de eerste helft van het jaar. Zowel in China zelf als in het buitenland was meer vraag naar Chinese producten. Eerder dit jaar was de groei door de recessie juist wat afgenomen. In de buurt van Sydney zijn zo'n 100 huizen verwoest door bosbranden. Die worden veroorzaakt door ongewoon hoge temperaturen in combinatie met harde wind. Duizenden mensen hebben hun huis verlaten en op veel plaatsen zijn scholen en winkels dicht. Eén man is in de vlammen om het leven gekomen.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 Absoluut, een hele rustige herfstdag. Daar is uh, de mist die we in een groot deel van het land... Uh, op dit moment zien, ook een mooi teken van veel plaatsen is het zich minder dan 200 meter. Maar het begint wel wat op te trekken. En in uh, Twente en in Maastricht zag ik net dat het zicht al boven de kilometer kwam. En bij bijna weinig bewolking. Dus uh, daar gaat de zon lekker schijnen zometeen. Geldt niet voor het hele land. We houden een mix van wolkenvelden en af en toe zon. En die mist die verdwijnt dus in de loop van de ochtend. Maar het blijft wel grotendeels droog. Dus een hele rustige dag. Gaan we door naar de AWB. Dank je Michiel. Na John Bakker met het hoogtepunt van de ochtendspits. Ja, dat valt eigenlijk wel mee hoor. 25 kilometer, alles bij elkaar. De meeste, de meeste files zijn niet langer dan 2 à 3 kilometer. Iets langer is de file op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Nieuwendam en knooppunt Watergraasmeer 4 kilometer. En bij de werkzaamheden op de N57 van Ouddorp naar Rotterdam. Bij Brielen ook daar 4 kilometer. Zo dadelijk, maar toch maar eens even gaan kijken. In de bandstraat in Den Haag, voor de zekerheid. Er is gisteravond ingebroken in die Russische woning. Ben Mark.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 Welke versnelling staat uw organisatie? Doe de test op jolt.nl slash schakelen. Zes minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Eens even kijken wat staat er. Uitwisseling van beleefdheden tussen Nederland en Rusland gaat voort valt te lezen op een van de Russische nieuws-sites. En ze hebben het dan ook daar over die inbraak gisteravond in Den Haag... in een pand dat is het beheer is van de Russische ambassade. Erik Koyman van Omroep West, verslaggever daar... staat daar nu voor de deur in de Bandstraat in Den Haag. Erik, goedemorgen. Goedemorgen. Valt ja. er nog wat te zien? Nou, ik zie geen braakschade. Het is een hoekpand bij, uh, ja, in de Belgische wijk van Den Haag... waar veel expats wonen. Het is een rustige buurt, zeker vandaag, met mist en stilte. Ik was hier vanmorgen vroeg. Toen was het ook een beetje mysterieus. Ik voelde een soort van rondsluiper rond het huis. Pas ik kwam erachter dat ze waarschijnlijk... Ja, ze kwamen waarschijnlijk, de inbrekers... Uh, over de schutting door de achtertuin. Ik zie nu een buurman uh, vragen te kijken. Die zwaait... Gaat snel naar binnen. Ja, de mensen dansen hier niet op straat. Ze zitten vaak liever binnen. Dat is een beetje de mensen die hier wonen. Maar het is een vrij groot pand. En volgens de buurman die gisteravond gesproken is... wonen de medewerkers van de Russische ambassade hier. Niet echt heel deftig. Aangekleed. Wat oude gordijnen. Er waren wel wat mensen vanmorgen wakker. Zo'n spleetje licht kwam er door de paarse gordijnen... Dus wat dat betreft was er wel leven na een ja, onrustige avond gisteren natuurlijk. Ja, van de politie worden we op ogenblik nog niet heel veel wijzer. Erik, is het jou inmiddels duidelijk waarom het gaat? Is het inderdaad om een inbraak gegaan? Ja, dat, ik zie geen braakschade. Uh, ze hebben wel het hele pand gisteren hermetisch afgesloten. Dat was uh, om half negen was de melding er en tot en met half twaalf gisteravond is dit helemaal afgezet. En uh, zijn de mensen ondervraagd. De mensen die naar buiten kwamen, die hier woonden, die wilden niks zeggen. Dat waren Russen. Uh, dat begrijp ik misschien ook wel. Uh, maar er hangt dus uh, ja, behoorlijk wat vragen nog in de lucht. Ja, en bij iedere inbraak in Den Haag komen ze dan met vijf busjes en zoveel mensen kijken? Nee, nou dat, ze, ze willen wel eens uitdrukken hoor, zonder problemen. Dat, uh, dat gebeurt vaker. Maar dit, uh, uh, ja, bovendien, uh, volgens de Haagse schrijver Thomas Ros... is dit ook een, uh, een pand wat vroeger van de geheime dienst was van de KGB. Dus hier ja. hebben de Nikita's gewoond. En de spionnen die in Haagse seksbioscopen afspraakjes maken. <lacht> dus er hangt veel mysterie rond dit pand. Of dat helemaal waar is, dat moeten we nog een keer aan Thomas Ros vragen. Maar hij zegt dat wel. Ja, nou, uh, op dit moment ben... gaat de deur open. Oh. Bij nummer 19... Good morning, uh, mrs. Can you explain uh, me what happened yesterday? No, no. No? No. Was there a burglary going on? I don't speak English. <laughs> I'm nou, deze mevrouw uh, ziet er niet helemaal uitgeslapen uit. Uh, ze praat geen Engels, hoewel dat was toch een Engels antwoord. Ze loopt nu weg en uh, ja, zij wil dus niets verder vertellen. Het mysterie blijft. Ja. Erik, nou, dat was een goede poging. Uh, mocht je nog iets meer te weten komen, horen we dat graag van je. Erik Koijman, verslaggever bij Omroep West... en is daar in de Bandstraat in Den Haag. Nou, Het is inmiddels ook in de Moskou doorgedrongen... het nieuws over die inbraak. Correspondent David-Jan Grotvoix. Um, wat zie, hoor, lees je erover? Nou, ik hoorde zojuist op, op de radio al een berichtje voorbij komen inderdaad. En hier in Rusland gaan ze er vooralsnog vanuit dat het wel om een inbraak gaat. Um, het staat op websites, het, uh, het is kort op televisie geweest. Maar allemaal heel feitelijk. Want ja, ook hier in, in, in Moskou en in Rusland weten ze natuurlijk ook nog niet precies wat er, uh, wat er aan de hand is. De berichtgeving is uh, meest gebaseerd op Nederlandse bronnen, onder andere de NOS. Daar mogen, de, mogen we dan weer trots op zijn. Um, en verder... Ja, dat onderwerp sowieso, die hele diplomatieke rel tussen Nederland en, uh, en Rusland, is hier in Moskou een stuk kleiner die opwinding dan in, dan in Nederland. Uh, het is toch een, een groot land, Rusland tegen een klein land, Nederland. De opwinding van Nederland uh, hebben we hier in, in, in Rusland in ieder geval niet. Nee, maar het wordt toch duidelijk wel in dat licht naar ook uh, deze, dit geval dan weer gekeken, neem ik aan. Want anders had het denk ik niet vermeld. Ja hoor, zeker. Het is, uh, het is natuurlijk niet zomaar een, een incident... niet zomaar een inbraak in zomaar een pand in Den Haag. Dat wordt uh, over het algemeen niet gemeld in, in Russische media. Uh, een van de sites, uh, een, een toonaangevende, schrijft... dat er nu weer spra sprake is van een weer een onaangename episode in de diplomatieke spanningen tussen Nederland en Rusland. En dat is natuurlijk ook zo. Ook zo. Het is een oneindige, bijna oneindige reeks van incidenten en incidentjes... Uh, die de, de, de, de relatie tussen Nederland en Rusland op dit moment kenmerkt. Ik ja. denk dat nog wat te vroeg is, maar is er al een officiële reactie ook? Nee hoor, die is het nog niet. Ik weet ook niet zeker of die gaat komen. Misschien dat een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken... vandaag uiteindelijk gaat zeggen dat hij verwacht dat er een serieus onderzoek komt. Zoiets zal het wel zijn. Uh, ik denk niet dat dit nou heel erg opgeblazen gaat worden. Goed, dankjewel. Correspondent David-Jan Godvaar vanuit Moskou. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het is herfst, u heeft het gemerkt. Het kan leiden tot streamende regen, dalende temperaturen... de winter staat voor de deur en tijd is dus ook voor de Britten... om de verwarming wat hoger te draaien. En de reactie van British Gas, land's grootste energieleverancier, is... een prijsverhoging. Correspondent Arjen van der Horst. Als je het bloed van een Brit wil laten koken... begin dan over de prijzen van gas en elektriciteit. Terwijl de lonen de afgelopen vijf jaar stagneerden... stegen de energieprijzen met meer dan 50%. En gisteren kwam er dit nog eens bij. There will be higher energy bills for millions of customers. The country's biggest supplier, British Gas, has announced a sharp rise. En die stijging is ruim 9%. 8 miljoen klanten van British Gas betalen vanaf nu 150 euro per jaar meer. En een van hen is werkloze Graham Taylor. With prices going up, it's going to be harder than normal to be able to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 Het is kwart voor negen. Op de wielerbaan van Apeldoorn begint vandaag het EK-baanwielrennen. Van Nederland wordt niet heel veel verwacht. De grote namen van Weleer zijn gestopt of overgestapt naar het fietsen op de weg. En alles is nu gericht op het presteren bij de volgende Olympische Spelen. Matthijs Bugli maakt nog de meeste kans op het podium. Hij won dit jaar een wereldbekerwedstrijd en werd derde op het WK. En dan begint voor Bugli...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 En ik heb er wel vertrouwen in. Nou, misschien toch wat te halen. Dus voor de Nederlanders op het EK-baanwielrennen. Reportage hoorde u van Ragnar Niemeijer. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker. Met nog steeds wat mist. Want in het uh, hele land, met uitzondering van het noorden en noordoosten... komen nog altijd mistbanken voor. Niet veel bijzonders aan de hand. Behalve dan een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Europort. Bij Rotterdam-Charlo's. Twee kilometer file. De linkerrijstrook is dicht.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 Kion, jongens, wisselen, kom op. Ja, wisselen, jongens. Niet zo blijven staan bij die boom. Zijn ze, ze op. aan het doen, Keio. Marco ben visser in Herksen. Ja, we zijn een boompje aan het wisselen, toch? Ja, we zijn een boompje aan het wisselen. We zijn fruitboompje aan het wisselen. Ja, in de buurtboomgaard in Herksen zijn we een aan, ja, aan het wisselen. En deze buurtboomgaard, dat is een idee van Hersten Kuiper. Ja, Kuipers. Ja ja. Kuiper's. Ja, ja. ja, ja, en die hebben we vorig jaar geplant... De en de, de kinderen van groep 7, 8 van de basisschool hier verderop... die, uh, die zijn nu boompje aan het wisselen. Ja, één per boom, hè? Niet met z'n tweeën, hè? Nee. Nee, je moet bij één boom staan en dan maar zorgen dat je niet getikt wordt. Die kinderen zorgen ook voor deze fruitbomen. Ja, die zorgen voor deze fruitbomen. En die, gaan ook hun, die mogen met deze bomen hun leven lang door. Dus groep 8 heeft een speciale boom, dat is een perenboom. Ja. En die perenboom die geven ze volgend jaar groep 1. Zullen we ze even bij elkaar roepen, ja. bij de perenboom? Kom eens even hier, jongens. Ze zijn nou weer uitgerend. Op deze manier, met zo'n buurtboomgaard... wordt de historie en de geschiedenis van deze streek ook in ere gehouden. Hè? Want ja. hier zijn al eeuwenlang boomgaarden. Ja. Ja. Sterker nog, op dit, precies waar wij nu staan was ook altijd een boomgaard. Aha. En we hebben ook de alle oude rassen van de bomen die daar stonden... die staan er nu weer. Aha. Zeg jongens, welke boom is van jullie? Weet... Ja. Welke? En wat is dit voor een boom? Een peer. Een peer. Ja. Nou kijk ik even in de tak. Ja, het is nog een heel jong boompje. Ja. Ik zie geen peer. Nee. <laughs> Daar is hij natuurlijk ook nog wat te jong voor, hè? Wat hebben jullie nou geleerd over, uh, over fruitbomen? Helemaal niks. Nee? Helemaal niks. Nee. Heb jij wat geleerd? Nee. Wat heb jij geleerd? Nee. nee. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Zeg, wat doen jullie nou hier de hele dag dan, als jullie het over die bomen hebben? Ja, natuurlijk, nee, we doen best heel veel dingen. Ja. Maar, maar je vraagt het net, een herfstvakantiekind uit Breda. Oh. ja, dat weet ik <lacht> toch niet? Dat kan ik toch ook niet aan nee, zijn neus dat staat er niet op, Hoe een Ja. <lacht> nee, maar wat we doen met de kinderen is, we hebben, de, we hebben met de kleintjes een kabouterpad. Ja. Hier. En ja, we gaan straks natuurlijk plukken, hè. Ja. Nou, er is al heel erg veel geplukt, want verderop draait de persmachine ja, volle ja. toeren. En als de kinderen vanmiddag appels gaan verzamelen in het dorp... wat nog niet iedereen heeft zijn bomen leeg, dan krijgen ja. ze 50 cent per kilo. Kijk de eens is nog dat leer. is nog de moeite waard. Want het is oogstfeest, hè? Ja. Het is appel- en peren-oogstfeest. Ja. Hou jij ook wel van appelsap? Ja, ik hou heel erg van appelsap. Ja, ik heb vanmorgen gehoord dat het geheim van lekkere appelsap... Weet jij wat het geheim van lekkere appelsap is? Nee. Nee? Heb jij, weet jij het? Nee. Suiker, zeg maar. Nee, geen suiker natuurlijk niet. Wat is het geheim van lekkere appelsap? Appels. En? Suiker. Nee, af en toe, af en toe een peertje erdoorheen. Ja. Wist jij dat? dat? Ja. <laughs> Hoe wist jij dat? Nou, die heeft laatst uh, de buurman, buurman van hem uitgelegd. Oh ja, heeft hij ook een uh, boom gehaard? I, nou, niet echt een boom gaan, maar op een boom. Ja, dan... nou, dan uh, kom je al gauw bij een boom. Ja, en toen uh, ja, dan hadden ze peren van. Heb die... je er doorheen gedaan? Ja, ik moest. Ik uh, kiki in de boom, haalde een paar ops uit. Ik uh, schudde aan de perenboom, kwam ook een lading uit. Nou, hartstikke goed. Het goede nieuws is dat we een ontzettend mooi fruitjaar hebben dit jaar. Heerlijk, ja, daar, mogen ja, allemaal daar onze zijn allemaal blij mee. We zijn nog boompjes nog te jong voor. Ja, Nou, ja. zullen wij nog even een boompjes uh, spel? weten, het ook alweer? Ja. Boompje wisselen, boompjes, nog even ja. één keer allemaal. Pak een boom ja. en ga ervoor. Kom op, jongens. Ja, ja. Ik Wat een koei is hem! Het NOS Radio en Journaal Media overzicht. Grimmel serré. Hold the line. Dat is de kop bij de Australische kranten Sydney Morning Herald. Het artikel gaat over de brandweermannen die proberen de vele bosbranden rond Sydney te blussen. Zo'n honderd huizen zijn daar al verwoest. De live blog van de krant is te lezen dat er één man om het leven is gekomen toen hij probeerde zijn huis te beschermen tegen de vlammen. Sydney zelf wordt vooralsnog niet bedreigd. Hij is net weer politieman in Amsterdam... maar toch wil Hero Brinkman weer de politiek in, zegt hij in de Volkskrant. Hij wil zich met zijn nieuwe partij richten op kleine ondernemers en zelfstandigen... want deze groep wordt, volgens Brinkman, door de VVD enorm in de steek gelaten. Naast de diplomatieke spanningen tussen Nederland en Rusland... dreigt er ook een diplomatieke rel tussen België en Groot-Brittannië. Belgische ambassade in Londen weigert al tien jaar lang... tol- en verkeersboetes te betalen, meldt de Belgische krant het laatste nieuws. De Britten zijn die respectloze houding beu... en willen de openstaande rekening van bijna 400.000 euro opeisen... via het internationaal gerechtshof. En ook de spanning in Medialand neemt toe. Vanavond wordt de televisiering uitgereikt. En een grote vraag is of het tv-programma Wie krijgt de Mol... na zeven nominaties nu eindelijk die ring is om de vinger geschoven krijgt oud-presentator van het programma, Angela Groothuizen, twittert... nou moet hij maar eens naar wie is de mol gaan. Actrice Angela Schijf is de hoofdrolspelster... in het genomineerde tv-programma Flikken. Ze twittert... mijn dochter poetst mijn ring, is dat een voorteken? TV-programma Divorce is de derde en laatste genomineerde... en in de Telegraaf zegt acteur Dirk Zedenberg dat als kijkers een derde seizoen van Divorce willen zien... ze zeker moeten stemmen. RTL is een commerciële zender. De drama is duur. Zodadelijk na 9 uur dan hoort u wel meer over in het Russische pand in Den Haag. En hoort u ook dat studenten zeer gewild zijn als ze studeren op het beveiligen van internet en computers. Blijft u luisteren.